Twee uur, Ewald de Jong met het NOS-journaal. In het hele land is nieuwjaar gevierd met veel vuurwerk. Het nationaal vuurwerk ging in Rotterdam vanaf de Erasmusbrug de lucht in. In Amsterdam begon het vuurwerk om elf uur boven het IJ. De verkoop van vuurwerk lijkt iets hoger uit te komen dan in 2012. Volgens de branchevereniging is er zo'n 67 miljoen euro omgezet. Vorig jaar was dat 65 miljoen.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 Een advocaat die tientallen gearresteerde jongeren uit Veen bijstaat... heeft kritiek op de aanpak van de politie. Honderd Brabantse jongeren keerden zich maandagavond tegen de politie... en de brandweer nadat ze autowrakken in brand hadden gestoken. De hele groep zit nog steeds in de cel. De advocaat spreekt van een schepnetmethode... waarbij alle aanwezigen zijn opgepakt... zonder dat duidelijk is wie wat heeft gedaan. Bovendien is nog altijd niet duidelijk wie er allemaal zijn aangehouden... en waar de arrestanten uit Veen verblijven. Het weer vanuit het zuidwesten droog en opklaringen met minimaal rond 3 graden. Nieuwjaarsdag is vrijwel droog met af en toe zon. Het wordt 6 tot 8 graden. In de namiddag en avond vanuit het zuidwesten weer regen en aan zee harde wind. De dagen daarna wisselvallig en maximaal tot 10 graden erg zacht. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. Nog steeds wakker. Met Martijn Middel en Anne de Jong. Een heel gelukkig nieuwjaar gewenst. Van ons, Martijn en Anne, maar ook van iedereen bij WNL en Radio 1. Vanaf 6 uur begint Radio 1 in een geheel nieuwe vorm... met een nieuwe presentatrice bij het Radio 1-journaal... en gaan de fusieomroepen beginnen met uitzenden. Ja, en tot die tijd zijn wij bij u op de radio. En dus dachten we, laten we de luisteraars nog één keer... een beetje vrije ruimte geven. De komende vier uur die zijn vooral voor u. Ja, inderdaad. Wilt u een verhaal kwijt? Wilt u Nederland een gelukkig nieuwjaar wensen? Heeft u een rare... ...jaarwisseling gehad of wilt u een plaat aanvragen... ...dat mag natuurlijk ook. Uh, bel met ons telefoonnummer 0800-1121. Zal ik hem nog een keer herhalen? Ja. Dus 0800-1121. En twitteren, dat kan ook via... wnl WNLnacht en uh, de hashtag WNL. Ja. En Martijn, ik weet niet uh, um, hoe het met jou zit... Um, ...maar ik vind het toch wel bijzonder dat wij de eerste mensen zijn... ...die mogen presenteren op Radio 1 in het jaar 2014. Ja, dat is een bijzonder moment. Zeker ook om dat de zender natuurlijk uh, uh, totaal op de schop gaat. De ja. omroepen gaan totaal op de schop. Alleen wij uh, met deze mooie nacht van WNL... Uh, blijven gewoon lekker overeind op ons uh, tijdslot. Ja. ja. 0800-1121, dat is het uh, telefoonnummer. We hopen dat u massaal belt en massaal u, um, uw verhaal gaat doen. En uh, als er geen mensen bellen, dan draaien we gewoon hele fijne muziek. Ja. Zometeen echt hele fijne muziek. Maar dit, dit moeten we gewoon even doen, Martijn. Klisch, ik ik, ik ja. zei cliché, Anne. Ja, het moet, okay. want het is nou eenmaal een nieuwjaar, hè? Dat Martijn, is waar. Ja. Martijn, heel gelukkig nieuwjaar. Gelukkig nieuwjaar, Anne. Dit is Happy New Year van ABBA. Op Radio 1 tot 6 uur houden wij uw gezelschap in deze nacht. to say Abba. brengt de tijd op 8 minuten over 2. Inderdaad, we zijn al 128 minuten ver in 2014 dan. Ja, hè? ja 128 nou? fantastische minuten. <laughs> Ja. Uh, bellen kan 0800-1121. Ik zie dat Martijn een telefoontoestel voor zijn neus heeft zitten. Dus ja. als je nu belt, ga je gelijk de uitzending. Ja, dan ga je gelijk de uitzending. Nou, dat leuk is dat. Mooi. Dan moet ik twee keer op die knop drukken, toch? Anne? Ja, twee ja. keer op die knop, inderdaad. Ja, maar goed. Uh, uh, misschien in de tussentijd leuk om, om uh, nog even te beschrijven... hoe wij het nieuwe jaar hebben gevierd. Uh, uh, u moet zich voorstellen, uh, het mediapark. Mensen denken er altijd heel veel van. En we proberen ook een beetje die schijn hoog te houden. Maar uiteindelijk zijn het gewoon allemaal ja, uh, betonblokken ja. op elkaar gestapeld. Het gaat natuurlijk ook om wat er in die betonblokken. Uh, Dat is waar, inderdaad. Ja. En uh, op een van die betonblokken stonden wij op een soort van balkon. Uh, die vooral door uh, rokers gebruikt wordt. Um, en en uh, uh, uh, we hadden sterretjes. Oh, we hebben ook een bellen volgens mij. We gewoon eens, ja. uh, Laten we gewoon uh, even uh, uh, uh, uh, uh, kijken. Uh, even kijken. Op de A volgens mij. nacht. hallo. Goeienacht met Hans. Hallo Hans. En heel gelukkig nieuwjaar. Ja, ik jullie ook. Maar dan moet je niet meer zo vloeken in het programma. Oh okay. uh, hebben wij gevloekt in het programma? Ja. Wanneer hebben wij gevloekt? Behoorlijk, behoorlijk. Jezus en God en dit en dat. Allemaal bevloeken. Eh, eh, was dat misschien voor de klok van twee uh, van uur? Ja. Nou, voor de klok van twee uur was er een hoorspel uitgezonden door de AVRO. Wij zitten hier pas een minuut of tien. En ik kan me niet oh. herinneren dat wij uh, gevloekt hebben. Het was ah, een ja, hoorspel. Dat was het, hoorspel was... het hoorspel was veel erger, dat is zo. Ja, en uh, ik weet niet of u geluisterd heeft. Het was allemaal acteerwerk natuurlijk. Maar u heeft zich ja, ja. graag gestoord, begrijp ik. Ja, dus dat, dat zet ik dus niet meer aan. Nee, dat, dat, dat lijkt me geen leuke manier voor u in ieder geval om het nee. uh, nieuwe jaar te beginnen. Met gelijk frustratie nee, nee. over wat er op Radio 1 is. Ja. Heeft u dan ja. wel een, een beetje zin in de nieuwe programmering van Radio 1? Luistert u overdag wel eens? Ja, zeker. En dan uh, krijgen we nu dus een nieuw presentatiedeel in de ochtend. En de NCRV gaat uitzenden met de KRO en de BNN en de VARA. En uh, ja. Avro en Tros. Ja, ja. Heeft u er ik zin alles, in? Uh, alles wel leuk als het mijn nekje blijft. Dat is het belangrijkste voor u? Ja. En, en er zijn natuurlijk ook een paar programma's verdwenen. Vindt u dat jammer? Ja, dat is uh, ja. vooral die van uh, naar half zeven, half zeven, zeven uur van, van uh, Joost Eertmans. Die vind nou, ik uh, jammer dat die weg is. Nou, dat vinden wij natuurlijk ook. Het is onze directe collega, Joost Eertmans. Ik kan ja, u wel ja. vertellen dat WNL in de avonden op uh, maandag en vrijdag... en in het weekend tussen drie en vijf uh, uh, in de middag... Uh, gewoon uh, ook nog nieuwe programma's gaan maken. En ik heb al een beetje daar nou, wat van meegekregen. Wordt hartstikke leuk. Goed, dank u. <laughs> en, en, en, nog wel even de vraag, hoe, hoe heeft u uh, de jaarwisseling gevierd? Oh goed, met uh, zijn allen. Uh, gezellig hoor. Ja, beschrijf, beschrijf het ja. dus gewoon thuis? Gewoon thuis. Met ja. zijn allen, gezellig. Oliebollen met of zonder krenten? Oh, dat weet ik niet. Dat, uh, <laughs> die, dat doe ik nooit kopen. Dus dat doet mevrouw. Oké, u bakt ze ja. dus ook niet zelf. U bent niet zo'n man die in nee, de keuken nee, gaat nee, staan brood, en de nee, hele brood, dag... Brood of, uh, werk. <laughs> uh, uh, uh, dank u wel en een uh, goede nacht. Dag. dag. dag. 0800-1121, dat is het telefoonnummer waarop u gewoon al uw uh, uh, nieuwjaarsverhalen met ons kunt delen. Dat is eigenlijk het idee. Ja, 0800-1121 en uh, volgens mij uh, de volgende. nacht. Klopt het dat we iemand aan het telefoon hebben? Hallo, de radio spreekt hier. Radio 1, hallo. Hallo. Kijk, hallo, met wie spreken we? De, met Joop. Hallo Joop. Uh, gelukkig nieuwjaar. Um, ja, jullie ook. Heel erg goed nieuwjaar. Um, ik ga even een ander ruimte staan, want volgens mij hoor ik mezelf dubbel. Oh, dat uh, is uh, altijd vervelend. Wij horen nou, jou en heel goed. Dat hoorspel ja? van de radio, van de, van de Avro. Die mensen die hebben toch helemaal geen gevoel voor uh, hoe het eraan toe gaat. Ik bedoel, mensen zitten altijd te wachten op Casaluna. Ja. En uh, en dan krijg je een hoorspel. Allemaal éénrichtingsverkeer. Heel erg uh, dom ingeschat, vind ik, van die mensen van de Avro. Ik ga mijn lidmaatschap opzeggen. Oh, u bent ook lid van de Avro en vanwege het hoorspel gaat u uw lidmaatschap opzeggen? Ja, ik ben gewend om. Ze uh, om, uh, te horen. Nou, ook dingen veranderen. Ja. We moeten af en toe ja. flexibel zijn. Maar dat je dan uh, ook een uh, tweede uur helemaal invult daarmee. Ik nou, ik doe ja, ik, ik, ik je begrijp u helemaal. Ja. Ik, ik, het heeft behoorlijk wat losgemaakt. Ja, het, is, uh, het is erg. En mensen moeten gewoon uh, een lidmaatschap van de AVO opzeggen. Dag. Uh, uh, staat bij deze genoteerd. <laughs> dankjewel, Joop. En volgens mij hebben Dag. we ook nog uh, Bas aan de telefoon. Bas, goedenacht. Hoi. <laughs> Sorry. Gelukkig nieuwjaar. De, de dankjewel, mensen. Ja. Ik heb niks te klaar gehoord verder. Ik heb het fantastisch aan me zien. Nou, kijk, dat is het allerbelangrijkste. Wat heb je gedaan ja. al deze eerste twee uur van uh, 2014? Uh, ik ben bij mijn schoontjes geweest aan mijn zwager. En ik rij op dit moment nu naar huis met mijn schoonmoeder achterin. Gewoon op de achterbank. Is het een leuke schoonmoeder? Het is geen stereotype. Ja, een hele liefde schoonmoeder heb ik. Okay, fantastisch. Ja. Uh, en uh, wat stond er op het menu vanavond? Ik heb eigenlijk een beetje honger gekregen. Dus vind ik leuk om naar te luisteren. Biefstuk. Uh, Hadden we, en haricover en patat en uh, appelslapoliebollen, de hele uh, rat, uh, gewoon alles eigenlijk. Gewoon lekker champagne erbij, helemaal goed. Ja, en um, uh, ook nog vuurwerk afgestoken? Uh, ook ja. dat nog, ja. ja, ja. Kijk, en ja. dan hebben we deze eerste uh, nacht natuurlijk gehad, uh, je rijdt nu naar huis, zometeen lekker slapen. En, en dan, ja. dan begint natuurlijk 2014, pas echt, uh, heb je nog uh, grootste plannen? Uh, nee, nou, ik begin uh, donderdag aan een, nieuwe, aan een nieuwe, baan, dus dat gaat oh, gaan worden. Gefeliciteerd. Ja. ja, wat ga je doen? Dank u. Uh, nou, eigenlijk hetzelfde wat ik al deed, maar gewoon even anders. Ik ben hairstylist en ik ga in, in Den Haag werken. Oké. Okay. Op de Denneweg, ja. Nou, ontzettend dus dat... leuk en uh, een, een mooi begin van het jaar denk ik. Dag, Fijn om ook, ook ja, een iets positiefs te lopen. horen. Ja, ja, ja. Dat dacht ik. Laat ik iets positiefs brengen aan jullie. Is misschien ook wel fijn. Heel goed. dankjewel, je uh, wel, uh, Bas. Dankjewel je dat je inbeldde. Wel... Ja, van so? mijn part mogen jullie best wel iets meer schelden eigenlijk. Oh. We, gaan het, we gaan het overleggen. Want er zijn natuurlijk ook okay. luisteraars die het niet willen. Uh, misschien dat we een uurtje voor uh, inruimen. Hey Bas, ja, dan dank je wel. Misschien wel fijn. Alsjeblieft. Uh, wilt u uh, ook reageren, wilt u ook uw verhaal kwijt... Hè? en uh, uh, wellicht uh, uh, ons vertellen wat u in het nieuwe jaar te wachten staat... of wat u hoopt van het nieuwe jaar. 0800-1121 is ons overigens volledig gratis telefoonnummer. Ja. ja, kost je ook nog eens niks. En uh, je mag een verhaal uh, delen op Radio 1. Uh, uh, en, en we horen graag ook dat verhaal. Twitteren kan natuurlijk ook, hè, via @WNLnacht nacht en uh, hashtag WNL... We zijn nog iets vergeten te vertellen. We zijn al 15 minuten bezig, uh, Anne. Oh. Uh, uh, maar we, hebben hier, uh, we zijn hier niet met z'n tweeën in de studio. Nee, en, met z'n drieën. Met z'n drieën. Uh, oh, sorry. Uh, uh, uh, uh, Meike, Eiring, Braaksma, uh, uh, goeienacht. Uh, uh, goeienacht. Uh, jij <laughs> komt ons uh, vergezellen met live muziek vannacht. Ja, dat klopt. Vertel dat eerst eens, dus wie neus. ben je? Even op de lingo-manier. Iedereen weet hoe je je voorstelt op de lingo-manier. Dan, dan moet ik dus mijn naam spellen. Nee, nee je mag gewoon je naam zeggen en oh. wat je hobby's zijn. Ja. Oh, oké. Okay. Nou, ik ben Maike en mijn hobby's, uh, Ik speel gitaar. Oh nee, echt, ja. En, uh, ja. en ik studeer ook, maar dat is geen hobby. Maar uh, uh, Kijk, ik, ik weet echt dat... niet zo goed wat ik moet stellen. Nee, dat, dat is, ja, het is ja, ook lastiger. Nee, maar ik wil wel een kat. Maar de, de grote vraag die heel veel mensen in de auto op weg naar huis... en uh, na zo'n uh, nieuwjaarsnacht, denk ik, bij zich hebben is... waarom sta je bij Radio 1 te spelen precies op deze nacht... terwijl je natuurlijk ook gewoon naar een oud en nieuw feest had kunnen gaan. Dat dit veel gezelliger is. Kijk, dat wil ik wel. Ik ben de sowieso trouwens. niet van uh, uh, de nachten doorzuipen. En, uh, nee, maar je hoeft niet door te, te zuipen. Je laatst. kan ook bij je vrienden en familie en dan uh, gezellig het nieuwe jaar in. Ja... Saai. Even cabaret kijken en dan uh, ja dat, dat is wel leuk een klein dat, glaasje uh, heffen en even wat rotjes dat dat afsteken wel. ga ik morgen wel kijken ja. Kijk. uh, uh, goed uh, leuk dat je uh, je bent vooral en je gaat ook vooral hele mooie muziek maken hoe heet het eerste nummer het eerste nummer heet voor op de fiets voor op de fiets ja nou ik, uh, ik laat me meenemen door jouw muziek Mijke Eering braaksma braak, uh, live op Radio 1 okay. voor op de fiets Zenden de bij de wereld hoe ontspoord in richtingsverkeer kan zijn. Aan het begin is dit geen antwoord, maar aan alles komt een eind. Voor op de fiets, voor op de fiets, verdwijnen in vogelvlucht Kielend op een bed, kielend op een bed.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 Voor op de fiets, voor op de fiets, verdwijnen in vogels. Knieuwend op een bed, knieuwend op een bed, niet stijgen. Fiets, Meike, Eiring, Braaksma, helemaal live bij WNL in deze nacht, de eerste van 2014 en de eerste live muziek. Meike staat op jouw naam op Radio 1. Mooi, gefeliciteerd ermee <laughs> en nog een heel gelukkig nieuwjaar. Ja, dank je. Zometeen veel meer muziek. 080121, dat is waar u uw verhalen met ons kunt delen, ook zo om 20 over 2 op deze uh, nieuwbakken nieuwjaarsnacht. Um, en mensen bellen ook. Omar uit Groningen, goeie nacht. Ja, volgens mij ken ik jou. Uh, oh, Omar, die Omar uit Groningen. goed Ja, nacht. die Omar, volgens mij wonen niet zoveel. En uh, ja, voor de eerste bellen nog even. Godverdomme, Godverdomme, Godverdomme. Hopen dat jullie nog veel meer uh, ja, luisteraars kijken die daarover gaan zeuren. Over Leuke vrienden maar. heb je, Martijn. Ja, ik, dit, <laughs> je in ieder geval, uh, uh, uh, uh, Martijn, ik wil je nog even herinneren dat je een prachtig radiojaar hebt gehad. En uh, nog even herinneren aan de Olam. Award. En, ja, ja. ja, in die zin jou op deze wijze een heel mooi jaar wensen. Kijk, dat is, dat, dat is heel erg fijn, Omar, om dat van jou te horen. Dat komt totaal onverwacht en dat vind ik heel erg leuk om te horen. Maar Omar, ik wil hem meteen even terugkaatsen, want ik was niet in Groningen. Hoe, hoe was Nieuwjaarsnacht in Groningen? Nou, gezapig. Ja. Wat heb je gedaan? Ja, maar ja, wat je doet, hè, wat alcohol met wat apathisch om je heen kijken en, en ja, de tijd afwachten, of het dan zo is, uh, ja, met uh, uh, uh, familie en vrienden naar Radio 1 bellen. Ja, ja, kijk aan. Uh, heb je nog meer familie en vrienden uh, die verhalen kwijt willen? Want dan mogen ze ook zo bellen natuurlijk, hè? Uh, nou, we zullen hier nog even delibereren, maar uh, voor nu uh, uh, ben ik het slachtoffer. Ik zeg drinken nog eentje en uh, wel rustig voor straks, Omar. Dank je wel. Yo, het beste. Yo. Hoi. Er uh, wordt goed ingebeld op 0800-1121. Dat vinden wij alleen maar heel erg leuk. Ja. Uh, Goedenacht. Ja, hallo. Hallo. Uh, uh, ja. Allereerst en een heel gelukkig nieuwjaar. Ja, eerst vrijs. Heeft u en een leuke ik tijd Ik wil tot nu even oh. zeggen dat ik uh, elke avond naar jullie programma luister. Uh -huh. Want ik vind het altijd heel mooi. Dat is ik fijn Ik ben een vrouw van 79 jaar en ik luister elke, elke avond. Ik blijf gewoon wakker ervoor. Maar ik vind dat, dat hoorspel er tussendoor en met dat gevoel... dat vind ik verschrikkelijk. Nou, um, ik weet niet of u het begin van ons programma gehoord heeft... maar daarin um, was dus, uh, de, min of meer de aankondiging... dat nou, was natuurlijk al een beetje bekend... dat heel Radio 1 gaat veranderen. En uh, dat hoorspel, uh, dat, waar inderdaad wel vaker nu over geklaagd is... al in ons programma, wat helemaal niet... Um, Drie keer achter elkaar Ja. Um, dat, dat gaat verdwijnen. Dat komt alleen op de vrijdagavond. Dan wordt het wel behoorlijk lang. Uh, ja? Maar door de week gaat het zeg maar uh, uit, uit de programmering, heb ik begrepen. Oh, daar ben ik heel blij om. Nou, en uh, de, ik, de... programma van jullie vind ik heel mooi. Nou, dat, dat vinden wij alleen maar heel erg fijn om te horen. Um, u, u zegt net, u bent 79 jaar. Ja. Um, uh, hoe heeft u eigenlijk oud en nieuw gevierd, gevierd tot nu toe? Nou, ik, heb, uh, ik ben alleenstaand. Uh -huh. En ik heb uh, een, een, wel weer aan een vriend leren kennen. En die heb ik, ben ik vanavond geweest. Ach, wat leuk. Ik ben net thuis. Wat, wat is zijn naam? Hoe zegt u dat? Nou, wat is zijn naam? Ik hoef alleen zijn voornaam hoor. Maar even om er een beeld bij te krijgen. Wat zijn naam is? Ja. Jan. Jan? En, en wat is Jan voor iemand? Ja, dat is een vriend van mijn man geweest. En die is ook medewerna. Nou. Dus het is uh, iemand uh, waar, u, waar u een bepaalde overeenkomst mee heeft gevonden. En, ja. en uh, waar, u, waar u goed samenwerkt. kunt. Ja, ik heb kunt. meer... Uh, We hebben gewoon een, een relatie. Ja. En, en, uh, is, is dat ook, is dat ook uh, uh, uh, gek? Want dat, dat hoor je altijd, hè? Als mensen op een gegeven moment op leeftijd komen... en ze uh, verliezen hun partner... dan is het ergens ook altijd een beetje gek... om toch weer een relatie te krijgen. Hoe is dat voor u? Ja, het is voor mij ook wel... Uh, het is mij, nou, ik heb geen vaste relatie, het is van ons meer vriendschap. Mm -hmm. Maar uh, omdat ik... Uh, hij is ook alleen, net zo lang als ik, tien jaar. Ja. En ik heb ook geen kinderen. Dus ik ben helemaal alleenstaand... Ja. En, uh, nou, we hebben een fijne avond gehad. Ja, u heeft een leuke avond gehad. En wat heeft u, wat heeft u met z'n tweetjes uh, gedaan? Gezellig op de bank naar gezeten? We hebben televisie gekeken en uh, gezellig uh, van alles gegeten... en gedronken en gepraat. Ja. Dus uh, zo zijn we de avond doorgekomen. zeer heel gezellig. Nou, ik moet wel zeggen, ik vind het uh, wel fijn om te horen... dat u wel iemand gevonden heeft met wie u dit nog kan delen. Ik bedoel, er zijn ook een heleboel mensen... die op uw leeftijd helaas uh, vooral ook alleen zijn. Dat, maar dat, dat heeft ja. u niet. U bent niet eenzaam. Nee, ja, soms wel, ja. Ja, dat... ja maar ja, gutte. Daar dat komt ook natuurlijk bij verder niks meer. We hebben geen familie en zo, niks meer. Waarbij nee. je alleen staat. En ik en... kan me zo voorstellen dat u, dat u vroeger in uw leven... rond deze tijd uh, heel vaak goede voornemens heeft uh, gemaakt. Heeft u nog steeds ja. goede voornemens? Ja, niet zo meer. Ik was in Maastricht 80. tachtig, ja. Mm -hmm. En uh, ik, ik kan nog wel aardig goed, hoor. Ik ben nog wel aardig goed te pas. Ja. Maar... Uh, ik erger me een beetje aan dat aan vloeken en dat alles. Dat wel. Ik ben zelf gewoon protestant. Mm -hmm. Maar ik, ik vind dat... Uh, die bedrijven jullie programma, vind ik. Nee, ja, nee ja, goed. Uh, sorry, het, is een, het was een bekende van mij... die het zojuist nog eventjes uh, uh, dunnetjes overdeed Maar ah, dat deed hij meer om te provoceren, volgens mij. Dat denk ik wel. Nee. Dus als we het allemaal... Ah, ja, ik wens jullie in ieder geval ook fijn... Uh... Een gezond 19... Uh... <laughs> 2014 alweer. Nee, ik ben helemaal in de war. Dat geeft <laughs> helemaal niks. Het is ook heel erg laat. Dank u wel dat u belde, we vonden het heel erg ja. gezellig. En welterusten voor zometeen. Ja, dank u wel De lijnen staan helemaal open tot 6 uur. We moeten een paar keer uit voor het nieuws, we gaan een paar keer naar muziek luisteren. Maar dat is alleen maar heel erg leuk. En tot die tijd is Radio 1 toch een klein beetje van, uh, van u en van ik en van Martijn. Ja. En eigenlijk van iedereen, 0800-1121. Ja, daar kunt u terecht. Uh, we gaan naar Den Haag. En daar hebben we ook iemand aan de lijn. Goeienacht. Daar uh, hadden we ook iemand aan de lijn. Uh. Ja, nee, jij, uh, Misschien nog steeds? Stefan, volgens mij uit Den Haag. Hallo. Ja, hallo, Stefan. Goeienacht. Ja. Stefan toch, toch? Ja, hallo. Gelukkig nieuwjaar. Ja, gelukkig nieuwjaar. Ja, jij ook. Ja, dankjewel. Uh, dankjewel. Hoe heb je uh, die jaar ingeluid? Uh, ja, gewoon gezellig met vrienden eigenlijk. En, um, en ja, daar had ik dus een, uh, ja, een klein dingetje wat ik met jullie wilde delen. Hm. Uh, want als je het met vrienden viert en zo of, zo, of je bent eigenlijk... Ja, het gaat niet specifiek over oud en nieuw, hoor, dit uh, dingetje wat ik heb. Uh, maar is geen probleem. Een uh, zijn op okay. een avond als deze, ja. ja. Ja, precies. Daar had ik een klein dingetje over. Um, ja, ik bedoel, er wordt alcohol gedronken en allerlei, ja. Uh, je moet natuurlijk naar de wc daarvan. Ja. Heel snel. Daar heeft iedereen last van. En ik vroeg me af of jullie hetzelfde hebben als ik. Als er zoveel mensen naar de wc gaan... dan ga je uiteindelijk, uiteraard natuurlijk je handen wassen daarna. En dan heb je altijd zo'n handdoek die daar hangt... maar die is dan een beetje nattig, toch? Want iedereen wast hun handen, dus dat wordt een soort natte handdoek. Ik vroeg me af of jullie dat ook hebben... dat je dan het bovenste stukje alleen van de handdoek gebruikt. Daar was ik even benieuwd naar, want dat doe ik namelijk zelf wel... Dat is een goede vraag. Of ik dan denk dat dat het hygiënisch het gedeelte van de hoek is, snap je? Nee, ik, ik, als ik hem echt heel vies vind, dan, dan doe ik een soort halve schut. Zo van, dan schud ik het alleen af en dan, en dan gebruik ik hem helemaal niet. Um, Oké. Okay. Um, of, of ik laat mijn handen gewoon maar even nat. Ja. Ja, of doe je het dan aan je broek of zo? Nou, dat, dat misschien onbewust. Ik ben wel zo iemand die dat dan doet, ja. Ja, ik, ik, ik doe dat in ieder ja? geval wel. Ik, ik heb namelijk maar... geleerd, Stefan, dat uh, natte handen uh, de beste voedingsbodems zijn voor bacteriën. Dus je moet sowieso zorgen ah. dat ze droog worden. Oh, dat is een goede tip, meteen. Ja, Oké. Okay. Ja. Dat is wel een hele goede tip, ja. Maar um, dat kan je eigenlijk alleen maar doen als je een spijkerbroek aan hebt, natuurlijk. Ja. Aan je broek. Ja, klopt. Moet je nagaan hoe dat voor vrouwen in is. En andere kleuren. Maar, ja, maar, maar, als ze uh, rokjes aan hebben, ja. Maar, maar Stefan, dan ben ik wel even benieuwd. Uh, als jij, zeg maar, uh, stel je zou het niet aan het handdoekje afvegen. Welke kleren heb je dan deze nacht aangehad om, uh, om het aan af te vegen? Nou ja, ik, ja, ik heb gewoon een soort beige broek aan. Hm? Een soort nette broek. Gewoon. Maar daar zie je het ook heel erg als je ja, hem afveegt. Ja, daar zie je het heel erg op. Ja, ja, daarom. Dus dat is niet echt een goede oplossing. Dus meestal, als ik dan zo'n handdoek niet wil gebruiken... dan ga ik heel hard wapperen met mijn hm. handen. Ja. Maar daar worden ze ook niet echt gedroogd van. Dus ik nee. moet eigenlijk gewoon wachten tot ze wel opgedroogd zijn. Maar ja, als het een soort ja, ding is waar bacteriën in kunnen gaan... dan mm. is het misschien niet zo... Uh... Dus, maar ja, maar dat hebben jullie dus niet. Nee, ja, Soms, nou, ik, ik, ik moet zelf zeggen, Stefan... dat na drie minuten praten over bacteriën aan een handdoek... ik eigenlijk ook wel gewoon zoiets heb van... laten we even uh, uh, terug naar, ja, naar, naar, naar nieuwjaar. <laughs> uh, uh, je, hebt, je hebt vast goede voornemens... en anders ga je ze nu voor ons verzinnen voor de draad ermee. Wat, wat ga jij anders nou ja. doen in 2014? Nou ja, ja, eigenlijk heb ik het niet zoiets over mezelf. Maar ik heb wel vandaag na zitten denken over dat uh, in het nieuwe jaar natuurlijk het WK eraan komt. Absoluut. Mm -hmm. uh, ja, daar ben ik dan mee bezig. Want ik vind voetbal heel erg leuk. Ja. Um, en ja, ik, ik wilde eigenlijk uh, ja, Louis van Gaal een tip geven. Ik zat erover na te denken. Hij luistert nu. Uh, hij, luistert. Jullie... hij luistert. Hij luistert, ja, weet je zeker? Bijna zeker. Ja, het, 80%. doorgeschakeld naar zijst ook dan meteen? Uh, daar gaan we voor zorgen. Oké. Okay. Nou ja, ik zat erover. Nou, ik weet niet of jullie voor voetbal houden, überhaupt. Ja, absoluut. Ja. Er, zit ook, er zit ook een vrouw bij, hè? Eh, nee. Je, nee, die staat nu al. Die is, toen, toen het over voetbal begon, die is ze naar de andere kant gedaan. van het raam gegaan. <laughs> ja, ja, absoluut. Oké, okay, oké. Okay. Nou ja, voor jullie dan. Ik had een uh, idee. Er is natuurlijk geen, geen schijn van kans in Brazilië. Hmm. Oké. Okay. Uh, maar. Ik dacht, stel als we nou de eerste ronde overleven, toch de poolfase. Hmm. En we komen in de kwartfinale, komen we dan waarschijnlijk tegen Brazilië. Brazilië, ja, dat is, de, dat ja. is waar we allemaal ook een klein, een klein beetje bang voor zijn natuurlijk. Ja, ja en ik ook. Ik had te denken, de enige manier waarop we hun kunnen verslaan... is eigenlijk door een soort truc uit te halen. Ja. Uh, en waar ik aan zat te denken is... Um, zou het ook mogen om gewoon tien spelers op te stellen in plaats van elf... Is, zou dat mogen volgens de regels? Moet je echt met elf mensen aan de start verschijnen? Volgens mij moet je met elf mensen aan de start verschijnen... zolang je ze hebt. Dus je kan okay. wel doen alsof er... want er gaan uh, 23 mensen mee ja. in de selectie. Je kan wel doen alsof er dan uh, 13 geblesseerd zijn? Ja, nou, dus... dat is ook mijn ding. Oké. Okay. Nou ja, dus dan, dus dan, dan is het volgende. Want we beginnen gewoon met een normale opstelling. Dan zit ja. gewoon, persie gewoon in de spits, toch? Ja. Maar na één minuut grijpt hij naar zijn enkel... en gaat hij naar de zijkant. Ja, nou ja, misschien hebben jullie ook wel eens van gehoord... dat als je tegen 10 mensen moet voetballen... dat dat veel moeilijker is dan tegen elf mensen. Dat zeggen Stop? ze altijd, ja. ja. Dat zeggen ze altijd. Dus we gaan de eerste 25 minuten... Mm -hmm. gaan wij voetballen met 10 mensen. En dan gaan we eigenlijk alleen maar verdedigen. En Van Persie, die, is gewoon, die heeft wel zijn warming-up gedaan... maar die is gewoon aan het sparen. Ja. En de laatste 20 minuten van de eerste helft... dan brengen we Van Persie erin. Dan is ze enkel blessure in één keer wonderbaarlijk genezen... Mm -hmm. En dan kan hij die 20 minuten alles geven. En dan doen we dat dan ook misschien de, de tweede helft. De tweede helft moeten we misschien naar andere. Moeten we even kijken. Maar ik zat daar aan te, ja, te denken. En ik vroeg me af wat jullie daarvan vonden. Ik ben... Uh, uh, uh, uh, ik, ik zit er nog even over na te denken. Ik ben uh, eigenlijk wel voor. Ja. Misschien. Ja, uh, we moeten, nou, ja, in zoverre dat uh, we moeten... Ik, ik zou het misschien nog wel even af laten hangen van hoe, hoe Nederland in het toernooi zit. Kijk, als we alles met 4-0 winnen, ja. dan moeten we het niet doen. Nee, nee, je hebt gelijk. Nou ja, het is wel Brazilië natuurlijk. Ja, nee, maar ja... Je, uh, uh, uh, maar of, uh, voet, voetbal allemaal leuk, alleen het is midden in de nacht, uh, uh, uh, en Stefan. En, en wat het mooie is, is, is, is, is, is dat <lacht> er iemand is... die nee, volgens mij niet. een oplossing heeft voor ons uh, handdoekprobleem. Kina, goeienacht. Ja. ja, goeienacht. Wat is de oplossing voor uh, het handdoekprobleem? Ik heb een uh, simpele oplossing voor dat uh, handdoekenprobleem. Ja. <lacht> ik uh, stop altijd een grote zakdoek bij me extra. Kijk. Kijk, Stefan, kan jij daar wat mee? Ja, Het is heel simpel, hè? Het is ja. eigenlijk heel ja. simpel. Een grote eigen ja. zakdoek voor je handen. Uh, uh, ja, natuurlijk ja. niet een klein dames uh, nee. zakdoekje, maar een flinke, een flinke zakdoek. Ja. Maar, nee, maar... Sorry. Stefan, Moet ik daarop reageren? absoluut. Ja, wat ja, zeg je? Nou ja, wat ik, nou ja, kijk, mijn opa had vroeger zo'n zakdoek... en dan snoot hij ook zijn neus in, weet je wel? Ja, is ja. Is dat zo'n soort zakdoek dan? Ja, nou nee, niet gewoon, je hebt, toch, je, hebt, je hebt toch flinke grote zakdoeken... En hoeveel en, en, ja, geen theedoeken zijn. Ja, zon, zon, ja. Zon, die handen zijn toch zo droog. En die moet je dan altijd in je zak bewaren, zeg maar. Ja, dus en kakken. ik zou ook nooit mijn handen aan een uh, zo'n vieze handdoek uh, afdrogen. <laughs> nee, precies. Nee, dat, Nou ja, dan uh, maar... voor de tip. Misschien, uh, misschien een, een, een, een zakje tissues, toch? Dat zou wel kunnen, voor de echte clean freak. Ja, maar dan, dan moet je een pak hebben. is maar even ontgaan uh, waar ja, dit, dit over ging. Ja, Misschien moeten we het ook even samenvatten, want we zijn nog wel ja. even over bezig. <laughs> het, het gaat er dus over, Mijke, uh, ja. laat ik het nog even aan jou kaatsen dan. Uh, uh, uh, als je als een... Je, uh, uh, uh, Hé, hey, je, uh, uh, je bent naar het toilet geweest, je gaat je handen wassen en dan moet je je handen droog maken. En dan hangt daar vaak zo'n handdoekje dat nog een beetje half nat is. Ja. Hartstikke vies. Uh, uh, uh, uh, Stefan zei, ik, uh, uh, ik doe dan mijn handen droog aan de Bovenkant van de handdoek. Oh, wat uh, ingewikkeld allemaal. Ik, ik doe het überhaupt nooit met doekjes. Ik doe het altijd aan mijn broek. In mijn, ik doe het aan mijn haar. Nou. <laughs> is ook niet helemaal schoon. Uh, ik, ik, vond, ik vond de tip die u net gaf een heel, heel erg goede. Maar u heeft dus ook altijd een, een, een doekje bij, u zei u net. Ja, ik heb altijd een extra, extra slecht, zakdoek uh, bij uh. me. Ja. ja. Ik en, heb genoeg zakdoeken en ik ben ouderwets, dus ik strijk ze ook nog. Dus uh, uh, ja, tegenwoordig is een zakdoek niet meer in, hè. Je moet die tissues, hey. tissues nemen, dan kun je niet eens je neus insluiten. <laughs> en, en veel te klein natuurlijk voor je handen. Oh, ja, ja, of om, ja, om ze droog ja, te maken. Dat, dat, is, dat is gewoon niks. Nee, nee. Ik, ik ben Sorry. het er met u eens. Hadden jullie het over eenzaamheid eh, op, op, op zo'n avond? Uh, dan gaan we eerst even afscheid nemen van Stefan, ja. denk ik. Uh, Stefan, dankjewel. Oh, was dat en was uh, okay. ja, ja, nou ja, goed. Ik dus. had nog een dingetje, maar ja. Nou, bel dan volgend uur daarmee terug. We gaan nu eerst even met deze mevrouw. Volgend uur, ja. Of over een half uur. <laughs> nee, kijk wat, je, uh, wat het beste uitkomt. Ik kijk even. Ik kijk even. Dankjewel. Dankjewel. Oké, okay, dankjewel geval. Stefan. En, uh, ja, mevrouw. We, we hadden net een, een, een, een mevrouw die niet eenzaam was geweest met, uh, met oud en nieuw... maar daar was soms wel last van had. Ja. En nou, herkent u dat? Ik ben, uh, ik ben, ik ben alleen uh, de avond doorgekomen. Geen probleem hoor. Dat is eens geen probleem? Nee, helemaal niet. Maar ik niet. kan me toch voorstellen, zeker op zo'n avond uh, en, en nacht natuurlijk... dat het dan misschien toch wel een beetje eenzaam is. Nee hoor. Ik uh, heb enorm veel bezoek gehad. En met kerstmis ben ik niet alleen geweest. En dat nee. vind ik veel belangrijker. Oké. Okay. En uh, nou, ik ben pas 88. En... Uh, <laughs> ja, nou ja ik heb zoveel zo mooie uh, uh, oudejaars uh, toestanden meegemaakt dat ja, op deze leeftijd weet je dat je alleen bent ja. mensen durven ook niet uh, ook jonge mensen uh, niet over straat vanwege dat het, uh, vuurwerk mm -hmm. nou dan uh, ja. ja nee en, en dat, nee. dat vuurwerk, want dat is, dat is uh, de laatste jaren weer een oplaaiende discussie. Er zijn mensen die zeggen, we moeten het afschaffen. Er zijn mensen die zeggen, laat iedereen toch maar. Hoe, hoe staat u daar eigenlijk uh, in, met al uw levenservaring? Ja, ik kan het niet tegenhouden. Dus ik denk alleen wat zonde van het geld. <lacht> want voor heel veel lui gaat er gewoon een mooie vakantie de lucht in. Ja, ja. ja dat, dat vind ik gewoon... Ja, eerlijk gezegd vind ik het een beetje dom, maar dat mag ik niet zeggen natuurlijk. Nee, maar als dat dan gewoon de keuze is van die mensen. Als ze zoiets hebben van, ik wil het ja, nieuwe jaar. Ja, dat jij weten, ja. ja. ja. ja. Alleen, uh, ze moeten het niet, zo, uh, niet doen als het niet meer mag. Dus uh, om twee uur, hè, dacht ik. Ja. Is dat, is dat om twee? O, officieel mag het nu niet meer, inderdaad. Nee. nee. Ho Hoort u nog wat buiten? Ho Hoort dat u nog wat mag. buiten aan uh, knallen? Of uh, is het inmiddels stil bij u uh, in de buurt? Ja, en dan denk je dat het stil is en dan daar komt het weer. En daar gaan ze weer. Er zijn altijd een paar van die rotjongens die dan nog doorgaan. Er hoeft ja. maar één iemand te doen natuurlijk en de, en de hele buurt is wakker. Ja. Ja, is vervelend. ja, daar kan ik ook niet mee zitten, het is één ja. nacht. Dus, uh, ja, dat is zo. Morgen en, is uh, het... Uh, al... Ik woon, ik woon vlakbij een uitgangscentrum en het is uh, elke... Vrijdag en zaterdagavond raak eh, belletje trekken om vier uur straks. en oh. dat soort dingen. Maar u, u woont dichtbij een, een uitgaansgelegenheid. Ja. U, heeft, u heeft al heel erg Ik veel weet. oude nieuws meegemaakt. Heel veel mensen die nu ongeveer gaan slapen hebben toch een behoorlijke uh, slok alcohol op. U had net al zo'n fantastische uh, tip. Heeft u misschien nog een anti -kater tip en, en wat? Een anti-katertip. Als je morgen met hoofdpijn wakker wordt omdat je te veel gedronken hebt, wat kunnen we dan het beste doen? U met alle ervaring. Nou, u daar heb je een fantastisch drankje voor. En dat heet, uh, dan moet ik even denken. Uh, taxi. Taxi. Taxi. taxi. Ja. En dat is de slijter. Oh, oké. Okay. Oh, goed. Ik dat ga ik <laughs> nee. zeker een keer en dat voor... is zo fantastisch. Als je te veel gedronken hebt, uh, dan is dat echt. Uh, dat dan werkt. Dan heb je geen last meer. Ah. En, en gewoon uh, uh, aspirine, hè? Ja, dat, dat is dat ook. Een het is een aspirientje. Nou ja. Hele nee, houtmiddelde hey, Vroeger deed men dat ook. Ja. Ja, uh, uh, uh, <tied> mevrouw, uh, mogen we u hartelijk danken voor, uh, voor uh, uh, uh, dit leuke gesprek. En, uh, uh, uh, en wel terug voor straks. Ja, nou, ik wens u een uh, uh, heel goed jaar. Hè? U Dank u wel, u hetzelfde. En. Uh, Moedig voorwaarts. <kijf> dank u wel, u ook. En maken er een heel mooi jaar van. Mm. En, en dank ja, u wel ook uh, voor de tips. Onder andere over de handdoek. We gaan er maar gewoon op door. Want uh, Louis is uh, aan de telefoon. Louis, goedenacht. Goedenacht. Nee. Ik Ik ben misschien een verschrikkelijk passeur. Oh, okay. Ik leef in mijn 85ste levensjaar. Ja. Al zou ik spier nakert op een wc staan. <kijf> er zit pracht van een handdoek op de wc. Geen bacteriën, niks. Gewoon het toiletpapier. Oh. Ja, Doe dat is een je andere tip. Als vegen weer neergaan af te vegen, geen bacteriën. Ja. Is dat nou simpel of niet? Nou, in principe is dat, dat, is, dat is fantastisch simpel. Ik zit even ja. na te denken. Ik, ik kan me wel uitgaansgelegenheden herinneren waar ze het wc-papier weg hadden gehaald... omdat er anders toch alleen maar mee gegooid werd. Uh, ja, maar, dat maar... vegen komt niet afvegen. Nee. Dat is toch idioot dan, hè? Ja, dat, dat, dat, daar zat ik dan ook inderdaad weer aan te denken. He, maar er zit toch een toilet er al op, dus je hoeft, geen... ja. je hoeft niks mee te nemen. Zo zei hij: Je zo'n café heb je net, net, net je neus gesnoeid? je moet maar eens goed verkouden zijn. nou uh, <grijgelijk> dan, heb je dan, dan kun je handen weer wassen. ja ja het, het, het is het, Heel simpel, dus zoals zeker papier. Uh, even eraan trekken, pas even je hup te gooien, het is klaar. We, we zaten weer veel te moeilijk te denken. En uh, vooral ja, Stefan was ja, het volgens mij die met de vraag kwam. Uh, uh, ja, Dank ja, u wel. Het is opgelost, ik. Hier, Het is helemaal opgelost. En mijn 85ste is het zo simpel, maar dat ja. is levenservaring dan. Uh, ik denk dat mensen de, van onze leeftijd misschien telkens te snel uh, alweer onze conclusies willen trekken. En u denkt er misschien net even iets langer over en dan is het eigenlijk heel simpel. Nee, ik bedoel, ik heb levenservaring. Dus dat is het. Ik heb vaak genoeg gestaan ergens en denk, oh ja, door ja, ja. eh? het papier. Uh, het kan zo simpel zijn. Uh, uh, bent u al klaar om te slapen? Ja, zo'n beetje wel. Ja, ik heb een heerlijk in mijn eentje oude nieuw gevierd. En wat heeft u nog gedaan? Want ik vind het altijd een beetje lastig, maar dat komt misschien omdat ik jong ben. Maar in je eentje oud en nieuw vieren... Ik zou nog niet weten hoe ik het zou moeten doen, maar daar heeft u ook de oplossing voor. Ja, heel simpel. Inderdaad, geen echte champagne, maar wel een duur vleesje... Product uh, uh, aangenomen, eh? tenminste... Uh, ...van uh, 9,95... ...dus nou ja... Lekker. ...dat is niet de duurste champagne... Hè, want <laughs> uh, uh, nou, ...en wat lekker is... ...ik uh, ben nog gek op gerookte zalm... ...dus je persneeltje met gerookte zalm... ...en weet je wat het is... ...wat het voordeel is... Ik uh, kan zitten, hangen, doen uh, uh, wat ik wil. U kan luisteren wat ik wil. U kan kijken wat ik wil. Mm. En als ik bij andere mensen ben, moet ik altijd opzitten en pootjes geven. Ja, dat is ook waar. Dat is ook, wa dat, dat is ook waar. Uh, uh, Louis, uh, lekker eten, lekker drinken, dat is het geheim en uiteindelijk dus uh, rustig ben gaan, uh, uh, mee, lekker gaan en, slapen. Ja, en plezieren in je leven. Ja. Ja, uh, dank u wel en uh, maak er een heel mooi jaar van. Ja, oké. Okay. Jullie veel gezondheid, hè? Dank u wel. Het 0800 1121. De lijnen staan open. Dit is Pompeii op Radio 1. to, uh,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 Oh, where do we begin? The rubble or our sins? And the oh, walls kept tumbling it down it in the city the that we love. Uh, great clouds oh, roll over the hills, bringing darkness through uh, us. But if you close your eyes. Als ik aan uh, 2013 denk, dan denk ik toch een klein beetje aan uh, Bastille. Ja. Dat hoorde u net. Pompeii. ik vind het echt een fantastisch band. Uh, ja, en uh, uh, uh, dat EOO, EO. Ja, ik ja. kan het niet zo moeilijk doen. Ja, nee, nee. zeker. Uh, uh, 0801121. dat is waar het eigenlijk allemaal om gaat. Want het gaat om u uh, vannacht, de luisteraar. Uh, en uh, uh, we hebben weer iemand aan de ja. telefoon. Leni. Met, Leni een de telefoon. Met, met een gedicht ook uh, meteen, begrijp ik. Als u zet ja, nou, heel. Ja, natuurlijk. heel graag. Gaat u gang. Uh, de zendtijd is van u. Nou, ik hou namelijk heel veel van mensen... en daarom wilde ik jullie een ontzettend gelukkig nieuwjaar wensen. En vooral liefdevol en uh, gezond. Dat vind ik het allerbelangrijkste. Als ik het net zo mooi kon, dan had ik het u op dezelfde manier teruggewenst. <laughs> en dat, dat gedicht, ik heb er zelfs twee van... Uh, het gaat om de liefde. Geef me je hand en voel de warmte. De, liefde, de kracht en de liefde die ik je geven wil. Haal rustig adem en wees even stil. Wees angst, boosheid en paniek de baas. Dat kan van buiten bij je binnen. Wij mensen zijn echt niet volmaakt. Maar met liefde kun je overwinnen. Met haat heb je bijvoorbeeld al verloren. Met liefde wordt een nieuw begin geboren. Ik geef je mijn hand. En met je voelt, we zijn niet alleen. Er is oneindig veel liefde om je heen. Ik, uh, ik ben er even stil van... Het, het, het, het is een mooie gedachte, zo in de eerste van januari van 2014. En u denkt, we moeten met meer liefde dit jaar in. Ja, dat denk ik al heel lang. En vooral met, met de Sinterklaas dacht ik er ontzettend aan. Wa waarom toen? Nog extra? Mokkeren over zwart en wit. Ach. We moeten elkaar gewoon lief hebben. Dat is het enige. En dan komt het allemaal goed? Dan, komt, ja, dan, dan komen we niet gewoon een stuk verder. Is het echt allemaal zo simpel? Ik bedoel, ik zou het heel graag willen dat iedereen van elkaar hield, maar... Liefde het is lijkt soms zo moeilijk. Het aller, allerbelangrijkste. Ja. Ik weet niet of ik aan God geloof. Mijn kleindochter die zei, dat geeft toch niet, want het heet toch geloof. Mm. Dat, ja. <laughs> maar ik geloof dus, als God bestaat, is hij liefde. Dat is het allermooiste. En dan bedoel ik niet uh, verliefd zijn of, mm. of zoiets. Echt dus liefde. Als een zelf... moeder voor een kind heeft. Heeft u zelf genoeg liefde in uw leven? Krijgt u het genoeg? Uh, ja, ja, ik heb mensen die hier ontzettend veel van me houden. Ik zie ze te weinig. Ach, dat is altijd jammer. Ja. Ik bedoel, dat, dat, dat is te pijn. Maar is dan te weinig dat u ze echt te weinig ziet? Of dat, dat eigenlijk iedere seconde dat u er niet bij bent één te veel is? Nee, nee, nee. Zo overdreven is het ook weer niet. Ik, ik hoef niet uh, dagelijks en niet wekelijks. Maar gewoon te kort, toch. Ja, ja. En, en dan heb ik van binnen een, een gevoel wat eruit moet, en dat is liefde. En, en, en dat vind ik een, een heel mooie uh, afsluiting uh, zo voor dit gesprek. Liefde, dat, dat, dat is waar we 2014 moeten overladen... en dan kan het allemaal best goed komen. In de hele wereld ook echt al die moeilijke situaties een, in Syrië. Ik heb er nog eentje. Even. Een dat... kort gedicht nog? Ja, die is Graag, kort. graag.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 Te ja, <laughs> ja, ik, ben, ik ben er weer, weer een klein beetje stil van. Leni, dankjewel dat je dit met ons en de luisteraar zou willen delen. Ja, niet om het elkaar. Nee, absoluut niet. Te proberen te begrijpen. Ja. We maken er een fantastisch jaar van. Dankjewel, Leni. Okay. 0800 1121. dat is het, het telefoonnummer waarop u uw uh, nieuwjaarswensen kwijt kunt aan ons, aan iemand anders, aan... Iedereen die op dit moment luistert, uh, waar u uh, kwijt kan, wat voor gekkigheid u allemaal heeft meegemaakt de afgelopen nacht. Uh, maar ook waar u gewoon even met iemand kunt praten, want daar staan we ook voor open, toch, ja. uh, En uh, iemand die uh, uh, iets te melden heeft over vuurwerk, want we doen het in Nederland helemaal verkeerd volgens mij, is uh, Jasper. Jasper, nacht en allereerst nee, ja, de beste nee, wensen. We doen het helemaal verkeerd, uh, en, maar we doen het al heel lang verkeerd. Vertel. Uh, in Australië en in Amerika verklaren ze ons hoe gek dat, we ge dat ze gewoon burgers vuurwerk uh, geven. Want we zijn gewoon geven. En nog erger, via internet. Ja. Maar het is, het, het, het, het is gewoon nu klaar. Het, het is sessa. Ik ben er klaar mee. Ja, maar dat kunt u wel zeggen, maar waarschijnlijk is het volgend jaar rond deze tijd gewoon nog steeds weer alle knallen en, nee, en de ik, fonteinen. Nee, en... lieve schat, ik ben bang dat, je, dat, je, dat ik je heel erg moet teleurstellen. <laughs> Oké, okay, want er zijn te veel grote landen die, het, die, het echt, die ons echt voor gek verklaren ja. als ze nog langer in de EU willen zitten. Mm. Um, dan maar, moeten we dus echt... Dat zijn we gewoon klaar mee. We gaan gewoon georganiseerd vuurwerk doen. Net zoals in Australië, Sydney en al die praten. Uh, uh, uh, Jasper, Jasper, tot slot, uh, graag... Uh, uh, uh, uh, oh, we zijn nu al tot slot. Ja, ja, ja. ja, dit, dit ja zo... pas tien voor drie, hè? Ja, maar ja. we hebben hier ook nog een meisje zitten... die fantastische liedjes kan spelen... en die er daar ook een eentje ja, van wil doen. Maar, maar, ik heb maar, dat, maar die ik... wil ik ook niet te kort. Maar, maar dit is ook een tijd om even bij je familie stil te staan en dan denk ik aan mijn, uh, uh, aan mijn jongere broertje. Hij is uh, tien jaar jonger dan ik en dan kunt u inschatten dat hij uh, zo'n beetje volwassen aan het worden is. Uh, die jongen die spaart zijn uh, halve maandsalaris van december op omdat hij zo ontzettend blij wordt van vuurwerk. Uh, wat zegt u dan tegen hem? Ben je niet goed bij je hoofd of <laughs> ik uh, zal het hem uh, vertellen, Jasper, dankjewel. Nee, echt, dat, ja. goed, je bent niet goed bij je hoofd is je vuurwerk koopt, maar uh, het ruimt. Een uh, ja. hele goede nacht in ieder geval ja. en maak er een fantastisch 2014 van. Bij ons uh, in de studio, het was net al een klein beetje aangekondigd, is uh, Meike Eiring nog altijd uh, te gast. Spreken we nou goed een Eiring? Nee, maar oh, dat wat geeft is, het niet. is het dan? Want moeten moet het wel goed zien. Dus dat dat uh, ik vind het al een hele vooruitgang. Het Ering. Ering. Ering. sorry. E helemaal. Ik e y en g Ja, maar als we je de hand e schudden zo aan het begin van de avond... dan zeg je ook alleen maar, hi, ik ben Meike. Dat is waar. Ja, ja, eh, ja, dat, eh. ja. misschien moet ik dat aanleren. Dat ik het niet doe. <laughs> een, een nummer dat je nu gaat spelen heet Bram. Wie is ja. Bram? Uh, een, uh, een jongen die niet uh, eerst heel leuk leek te zijn... maar daarna een beetje een lul op te zijn. Kijk, dat zijn uh, de meeste <lacht> jongens. Nee, weet ik niet. Okay. Um, uh, uh, wie was het dan? Uh, ja, ik wilde niet te veel woorden aan het vuil maken. Ik laat het liedje liever voor zichzelf spreken. Oké, okay, ik uh, ben, uh, ben benieuwd. En ik hoop dat Bramse gevoelens een beetje intact blijven. In ieder geval hoop ik ook vooral voor de luisteraar en voor mijzelf... dat dit fantastisch mooi wordt, net als zo net. Maaike Eiring. Eiring. Eiring. Goed zo. Live op Radio 1. Hoi. Zij ziet in alles gezichten De wereld lacht haar lang en breed toe Zondags blijft ze zo lang mogelijk liggen Ook al is ze niet eens moe Dagdagen achtereen dezelfde kleren Want hier naast haar zit een wil Zit op haar stoel als een vliegtuig Zit nou toch een stil Meike Ering en uh, Pram is de titel van het uh, nummer. Ja. Uh, uh, mooi maken. je bent de hele nacht uh, bij ons. Was je hier als eerder is geweest? Nee. Voor het eerst. En, <güls> en, en bevalt het een beetje? We hebben er geprobeerd een sfeertje van te maken. De kerstboom staat nog. De kerstballen die gaan we straks ook eraf halen. Ja, de, de sfeer de zit er goed in. Ja, ja. ja? bevalt. Uh, alleen wat we nog missen in deze Radio 1-studio uh, zijn de oliebollen. Uh, en volgens mij zijn ze inmiddels uh, warm gemaakt voor ons, uh, Anne. Heb jij trek in een uh, oliebol? Uh, nou, we, altijd. Ja, prima, prima. Dan ga ik uh, zo meteen eventjes zorgen voor die oliebollen. Nou, uh, zeg ik ondertussen dat mensen nog altijd kunnen bellen. 0800-1121. Uh, het daar. kan ook gewoon als je een plaatje wil horen. Het is Radio 1, dus we hebben niet alles. Nee. Maar we hebben toch een aardig lijstje ook zelf al gemaakt. Maar we vinden het zo leuk als mensen inbellen zeggen. Nou, weet je waar je mij nou heel erg gelukkig mee kan maken zo op uh, 1 januari? Uh, dit en dit nummer. Hm. Uh, uh, Meike, ik hoor jou ook zo een beetje op de achtergrond. Of uh, ben, ben je aan het soundchecken nog steeds? Uh? <swimsuitart van Missique> <30ỉ000 g invite> hij, hij ging uh, een beetje mis, zag ik. <lacht> oh, oké. <okay. kom Intelligent> ik zei van, kan ik erin praten? Ja, toen kon dat toch niet. 아, en, maar, maar je wou wat zeggen nog? Ja, ik zei, uh, zou ik nog een liedje doen? Uh, nou, zie je, je hele grote klok daar. Ja. Um, um, pak oh, ja. een, om pak een beetje vijf seconden voor het hele uur. Moet je toch echt stil zijn? Ga je dat nog redden? Uh, nou, ik ik zal mijn best doen. Een kort je, liedje in kanten? <laughs> nee, dat nee, moet. Want dat, dat nieuws komt gewoon nee, keihard het komt in. dat komt helemaal goed. Ja? Okay. ja? Hoe heet het nou? Dan? Nee, weet je. Ik vind, ja, heb ik vier minuten? Ja, ja. Oké, okay, nou, dat moet het wel lukken. Okay. Het liedje uh, heet Ik zie niet wat jij in mij ziet. Oké. Okay. Ja? ja. Dus, uh, absoluut. Mm. Zonder een regenpak Ja, versiert jezelf elke dag En verbergt je tanden achter je lach En dan duurt hij toch ook uiteindelijk maar een kleine drie minuten, uh, maken. Ja, dat dacht ik, dit liedje lukt het <laughs> Maar je, je, je komt uit Groningen. Ja. Uh, daar treed je ook op? Ja. Uh, maar ik probeer ook zoveel mogelijk in, overal op te treden. Want tussenin studeer ik dan aan de popacademie in Leeuwarden. Dus dan moet je dan ook nog weer een beetje reizen en zo. Dus dat is soms wat lastig te combineren. Een druk bestaan. Maar uh, als je optreedt, uh, breekbare muziek, op wat voor plekken werkt dat het best? Uh, ja, ik, dit is uh, inderdaad. Zou je breekbaar kunnen noemen? Maar ik, ik ben soms ook. Uh, speel ik nummers waar mensen graag mee zingen. En wat wat meer een beetje een folk-pop-rock vibe heeft. En niet zo breekbaar is. Dus de afwisseling is er wel. Okay. Maar dan komt het, het beste tot z'n recht: één moment in een huiskamconcert we gaan, het, uh, we gaan het in ieder geval de komende drie uur nog horen. Want dan is uh, Mijke Eering bij ons. En u kunt ook nog steeds bellen met uw nieuwjaarsverhalen. Telefoonnummer, Anne. 0800 112, 0800 112 0800 1121, tot zometeen na drieën.